Rusland en Oekraïne gaan per direct beginnen met onderhandelingen over een staakt het vuren. Dat melkt president Trump op zijn eigen platform, Truth Social. Oekraïne heeft dat niet bevestigd. President Poetin zei dat Rusland bereid is met de Oekraïne te praten over de uitgangspunten van een vredesakkoord. Trump belde twee uur met Poetin. Volgens Trump verliep dat gesprek erg goed. Hij zei ook dat het Vaticaan de onderhandelingen zou willen organiseren. Voordat Trump en Poetin belden, heeft hij ook president Zelensky gesproken, nadat het gesprek met Poetin werden ook Europese leiders op de hoogte gebracht. In Utrecht probeert de politie een einde te maken... aan een pro-Palestijns protest op de universiteit daar. Tientallen demonstranten houden sinds het begin van de middag... een universiteitsgebouw bezet. Ze eisen dat de universiteit alle banden met Israël verbreekt. Volgens de universiteit was er sprake van verstoring van het onderwijs. Kon ook de veiligheid niet meer gegarandeerd worden... omdat beveiligers het band ook niet in konden... De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk gaan meer met elkaar samenwerken. Daarover hebben ze een akkoord bereikt. De afspraken gaan onder meer over defensie, veiligheid, visserij en handel. De Britse premier Starmer spreekt van een win-win situatie voor Europa en het Verenigd Koninkrijk. De afspraken zijn vijf jaar na de brexit gemaakt. In het Britse lagerhuis is nu een ruime meerderheid die pro-EU is onder leiding van premier Starmer. In Eindhoven hebben tienduizenden fans de huldiging van PSV bijgewoond op het Stadhuisplein. Tijdens het optreden van Guus Mewes was er een Polonaise van spelers en staf op het podium. Trainer Bos zei onder de indruk te zijn dat er zoveel mensen naar het feest waren gekomen. PSV behaalde gisteren voor de 26 e keer de landstitel.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 Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Er staat alleen nog file op de A9 Alkmaar Diemen bij de afrit AMC. Het tijdverlies is daar 10 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze ZFM.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 En vanavond is het alweer tijd voor de 16e aflevering van Play It Loud Live...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 Vanuit Haarlem en omgeving komen de hardcore en metalband Nonchal Fall... ...die deze maand hun tweede EP uh, Echoes of Resolve zullen gaan uitbrengen. Uiteraard ga ik ze daar in het tweede uur van alles over vragen... ...maar eerst natuurlijk over het ontstaan van de band... ...hun belangrijkste invloeden waarvan je net al een nummer van hebt gehoord... ...en natuurlijk hun komende shows, wel als support voor bands die hun nieuwe materiaal vieren tijdens de release show. Uh, voor ik zo mijn vragenvuur aan jullie uh, ga ontketenen... wil ik jullie natuurlijk eerst van harte welkom heten... bij uh, Play It Lout vanavond. En uh, uiteraard onwijs bedanken voor jullie komst. Heel erg bedankt, heel erg bedankt. Graag gedaan, ja. heren. Graag gedaan. Ja. Heel, heel ja. Ja, graag gedaan. Uh, super tof om jullie te gast te hebben. En uh, kunnen je, uh, jullie voor de mensen thuis uh, die niet bekend zijn... of nog niet bekend zijn met jullie... Uh, jullie misschien even voor willen stellen... wie jullie zijn, wat jullie zowel binnen de band doen... en als buiten de band natuurlijk bezig houden in het dagelijks leven... Nou, nou. mag ik als eerste het woord geven. Mag ik het als eerste doen? Nou, trap jij lekker op. <laughs> Ik trap af. Yes. Nou, ik ben Pieter Slinks. ja, nou, ik ben de zanger van de, van de band. En uh, nou ja, goed. Uh, dat doen we al zeker 15 jaar. Ja, <laughs> ja. Deze band, ja, zeker. <laughs> zeker, ja. <laughs> ja, en nou ja, goed. Uh, ja, ikzelf, ik moet uh, ik weer... Uh, je weet het al, ik ben schilder. Ja, <laughs> ja ik is ja, het, het zo <laughs> in, in ons dagelijks werkje. Ja. En, uh, nou, goed, doe je fulltime? Dat is fulltime. Ja. Eigen okay. baas. Eigen baas ook. Okay. Ja, ja, ja, ja, ja, en dat doe je ook in Haarlem? Haarlem op Ja. Okay. Ja, precies. Alright. Maar uh, ja, uh, ik weer, uh, voor de lol eigenlijk, ja. is uh, in, ja, de muziek een beetje begonnen eigenlijk. Okay. En, uh, ja. Daarover straks meer uiteraard, over het ontstaan van de band. Um, bedankt uh, voor jouw introductie. Heb jij ja. als vrouw en kinderen. Ja, nou ja, ja vrouw en kind. Vrouw en Wat? kind is het niet meer. Nee. Het is wel jonge dame. 23. jonge dame. 23 Dat gaat wel Inderdaad, een jonge dame. dame. Ja. Ah, okay. oh, tijd. Ja, ja, dus inderdaad. Ja, inderdaad ja, ja. Ja. Hou <laughs> op. Niet leuk. <laughs> dat zijn weer andere dingen. Ja, precies. <laughs> en dan... Uh, uh, ja, en ik ben uh, Maarten Hensen. Ik ben uh, gitarist uh, van de band. Yes. Uh, met Pieter speel ik volgens mij inmiddels 23 jaar samen. Op mijn dochter ja, eerder... 23. Precies. Ja. E eerdere variaties uh, van de band. Okay. Uh, kom hard halen. Uh, uh, ja, uh, gitarist. Ik schrijf veel van de muziek en teksten door de jaren heen. Oké. Okay. En ik uh, ben getrouwd. Uh, Marloes zit volgens mij te kijken. Met mijn zoon Morris oh, en, en, en dochter Daniek. Yes. Ook uh, 15 en 22, ook al uh, groter. Uh, en ik ben leidinggever erbij, een groot IT-bedrijf. Okay. Wat, uh, wat ik overdag doe. Yeah. En, uh, ik probeer zo min mogelijk daar aanwezig te zijn... en zoveel ja. mogelijk gewoon lekker of op te treden. <laughs> ja, muziek ja. te luisteren en ja. plezier te maken. En, Snap uh, ik. ja. Ja, en in ons geval is het een uit de hand gelopen hobby die ja. ons... Heel Europa doorgehaald heb. Gratis vakantie, hadden we het net over. Ja. Ja. Toch, gratis vakantie, mooie landen gezien. Ja, nou, Elk jaar dezelfde Kut Praag. Maar het blijft een mooie stad. De ja. waar, en, uh, ja. Ja, jullie uh, zijn een vijfkoppige band, hè? dus drie leden zijn ja. er vanavond niet, uh, ja. Ja. Uh, helaas. Uh, zou een van jullie willen vertellen wie uh, die anderen zijn? Nou, Marijn uh, heb je, dat is de bassist. Ja. Ja, die is dus ook van Engemachine. Okay. En, uh, nou, die is er toen voor uh, Jeroen in de plaats gekomen. Ja. Uh, nu ook al iets van... Vijf, jaar, vijf, jaar, vijf jaar, jaar alweer? Ja, nou, dat is vijf jaar geleden, ja. Oh. Ja. Dat ja, want dat, uh, dat eerste nummer wat we met Lucas schreven... Trap in ja. was vijf jaar geleden. Ja, ja dat klopt. Ja. Ja. Nou ja, die is dus de bassist, Marijn. Oh, ja. yes. En uh, nou, die, die, die vult het uh, allemaal goed in. Het uh, ja, is een lekkere, lekkere bandlid. Ja. Hoe lang zit hij erbij? Hoe lang zit hij erbij? Uh, ook vijf jaar, ongeveer. Ook vijf, oh, vijf jaar. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. En het en, is nogal een grote viking. Ja, een grote kloof. 1,90 meter lang en breed. Hij is ja. aanwezig. Dat ja. wel. Echt <laughs> aanwezig. Hij is een Goede gast. En okay. uh, ja, ja, past er goed bij. Mooi. Dus een, heb, natuurlijk de drummer. Uh, uh, drummer ja. Erik, uh, Erik van der Kwast. Uh, 100 jaar geleden in de oefenruimte. Zaten wij nog bij Decibel in Haarlem. En toen was Erik in zijn hobbybeentje. Wij in ons hobbybeentje. En toen ja. uh, kwam hij wel eens om de hoek kijken. Omdat wij dan later, je had van die blokken, hè, van drie tot zes. En zes tot negen, oh, ja. negen tot twaalf. Ja. Oh, ja. En dan zaten wij uh, eigenlijk aan de bar voordat we gingen oefenen. dan kwam Erik wel eens kijken. En, uh, ja, we hebben hem volgens mij toen met horen drummen. En ja, uh, was Blijf eigenlijk hij nadat bij onze voorganger een soort van ophield. was had ik van, nou, oh, dit is echt heel tof. Ja. Toen kwam hij eerst eerste twee keer niet opdagen. Dus, ja. Ja. oh ja, afgesproken. Ja. En die derde keer, nou, echt blies ons omver. Ja. Hele vette drummer, past ook helemaal bij wat wij doen: kruising tussen trash en, en snel en punky. Hij zit er eigenlijk vanaf uh, founding, founding member van Annonchal. Uh, ja. Oh, ja. Ja, ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Dus, uh, ja, maar... ja. Uh, goed, je, je bent al een tijd bij elkaar, dus je, ja, je, je hebt al een hele goede band met elkaar natuurlijk. Ja. Ja, goed, uh, dan heb je natuurlijk nog nee, Lucardo Luciano. Luc Luc Luc Luc Luc <laughs> Lucas komt uit Brazilië. Ja, oh, oké. Okay. Ja, dus, uh, een internationale band, dus. Brazilia, <laughs> nee, of... uh, no. Ja, of. woont in Amsterdam okay. en uh, hebben we eigenlijk ontmoet via een andere band, waar we een paar keer mee optraden. En uh, toen onze andere gitarist Marco ermee stopte, na, na ongeveer tien jaar denk ik. Ja, toch, ja. Uh, gingen we kijken van, ja, wat past erbij? En Marijn kenden we al wel, en we een paar keer mee opgetreden. En Lucas mm. eigenlijk ook. En uh, ja, gewoon een super toffe gast. Hele goede gitarist. Een beetje dezelfde muzikale invloed en in achtergrond. is dus ook ja. niet heel onbelangrijk. Ja. Maar, uh, waar Lucas wat meer van, uh, volgens mij, hardcore komt... komt Marijn weer meer wat van metal. Nou, heerlijke ja. mix. Ja, oké zeg maar. ja. ja. de, de combinatie van Nonchafal dus. Ja. ja, dat past, ja. Dat past ja. Dat. Perfect, ja. ja. ja. ja. En uh, meerdere... Ja, na, na een paar keer oefenen en een paar keer... Uh, doen. Was het eigenlijk van, nou, dit is heel tof. ga gaan ja. we doen. Ja, een klik moet er ook zijn natuurlijk. Ja, dat is heel belangrijk. Ja. Iedereen is ja. gewoon anders, Tuurlijk, dat merk je. Ja. En uh, nou ja, als je al iets van twaalf jaar of langer ja. bij elkaar bent, dan weet je, weet je elkaar gewoon, ken je elkaar. Ken je waardoor we door en, inmiddels, ja. Ja, ja. ja, en als er dan twee, of, of iemand nieuw erbij komt, ja, dan is het altijd even aftasten. aftasten ja, precies. En vooral als er eentje weggaat, want dat is ook weer zo, mm -hmm. daar heb je ook een band mee. Ja, ja. en dat zijn wel... keuzes van de ja. mensen die zeggen van ik stop dat ermee, gebeurt. prima. Ja. Maar ja, dan ja. Moet, ja. moet je toch weer eventjes uh, verwennen. Even ja. Ja. Ja, ja, vanaf de allereerste versies met, uh, met toen nog met Jeff op bas en later uh, en Marco dan op gitaar. Weet je, we zijn nog steeds bericht met die gasten. Uh, ja. Als we even een kans hebben, dan zien we elkaar bij shows of spreken we elkaar in ieder ja. geval. En uh, ja, is ja, Jeroen wel. is zelfs nog een keertje mee op tour ook geweest okay. als uh, Rody gezelligheidsdieren en ja, plezier maken. Ja. Dan, ja. Uh, dus wat dat betreft... Uh, we komen een beetje vanuit uh, het PMA... Positive Mental Aid ja. Soms heel moeilijk in een hele verdoemde wereld... Ja. om de PMA te houden. Maar we proberen dat wel. En, uh, ja. Ja. Belangrijk inderdaad. Positief ja. blijven. Ja. Sowieso. Uh, nou ja, uh, jullie zijn, uh, wat jullie zelf al zeiden, al 15 jaar actief nu inmiddels met Nonchafal. Uh, we staan op het punt jullie uh, tweede EP op de wereld los te laten. Maar voor we dat straks in de tweede uur uiteraard over gaan hebben, uh, ga ik zoals altijd terug naar het begin op de tijdlijn. Uh, want hoe is het allemaal begonnen voor Nonchafal, Helemaal terug in het begin? Nou, wat eigenlijk wat, uh, zaten Pieter en een uh, toenmalige drummer Mauricio, die zaten ja. in, een, uh, in een band in, in, in Beverwijk, hè? Ja. ja. En die zochten een gitarist en uh, toen heb ik officieel editie gedaan. En dat was uh, toen Enemy. Het was, uh, ja, Enemy, inderdaad. NME. <coughs> ja. En toen begonnen we gewoon met koffertjes van Life of Agony. <laughs> Oké. Okay. Jezus. Ja. ja, Life of Agony. Weet <laughs> uh, uh, je ook weer van Let the Body Hit the Floor? Weet heet die gastnaam? Ja, Drowning oh, Pool. Drowning ja. Pool, ja. hebben we ja. ook nog gedaan. Oh, en uh, uh, ja, we begonnen was. met koffertjes. En toen gingen we ja. al vrij snel eigen nummers schrijven. Nou, Patrick kwam er toen bij. Ja. Zat er bij of kwam er bij? op was? zat er al bij, Ja, Patrick ja. zat er al bij. die ging al gauw weg. Ja, die wilde kist maken en... Uh, ja, andere en, uh, dingen. En kinderen ja. wilde die ook maken. Ja, wie, wie niet, maar ja, ja. dat was niet dat jullie... Uh, en uh, ja, en, en Niels... Uh, maken ben ik goed in, maar... Ja, ja. ja. alleen niet. Nee. Nou, dat is het tot niet nee. dat... ja. En toen uh, Niels Heine kwam op een gegeven moment erbij. Uh, Niels of Steel. Ja. Was het was echt wel... Niels is een oude slayer covergitarist gitarist en... Uh, ja, daar hebben we ook. Ik denk dat Enemy toch een jaartje of twee, drie bestaan. Oh, nou, zeker, ja. Okay. Bestaan heeft. En toen kwam er een nieuwe variant op een gegeven moment, een soort doorstart: uh -huh. uh, Dark Day Remains. Ja, ja. Met Sven op gitaar. Dat was Sven er nog bij, ja, klopt. Op en... Bas eerst of op gitaar? Want, volgens mij eerst op Bas, met Niels nog. Ja. En later heeft later, hij, heeft niet, niet, hij heeft geen gitaar gespeeld, of wel? Nee, oh, dat dacht ik. Oh ja, nee, alleen met Maurizio nog in de oefenruimte één of ja. twee keer. toen is ja. het eigenlijk een beetje geïmplodeerd. Ja. Dus de band, de, de tweede iteratie daarvan, uh, Dark Day Remains, hadden we toen een nieuwe naam voor gekozen. Dat is niet meer geworden. Nee. En toen hebben jij en ik vooral veel contact gehouden. En toen hadden ja. wij zoiets van, nou, dat jukt best lekker ja. om ja. af en toe nog muziek te maken. En, uh, ja. Toen is dat verhaal begonnen ja, met bij Decibel. Ja, bij Decibel, met ja. Erik. Ook een soort van, we zoeken bandleden. En, ja. uh, en, en wat ja, dat is eigenlijk gebeurd. Dan moet je eigenlijk wel weer een beetje opnieuw beginnen. Ja. Ja. Of een beetje, je begint opnieuw. Ja. Andere naam. Uh, nummers die je toen wel nog... Een paar nummers die je kon gebruiken misschien. Van, nou ja, dat, dat, dat, dat gaat dan nog of zo. Nou, dit, ja, hebben we gedaan. Ja. Hebben ja. we gedaan. En ja. nou, eigenlijk al snel... Uh, ja, verse nummers. Nieuwe nummers. Gelukkig, ja. En uh, ja, die nu ook al gewoon niet meer ge ge gespeeld nee, wordt. Dat ja, lang al, in, al nou, niet meer. Nee, maar nee, niet in de setlist. Nee, nee, nee, nee. Dus maar wel, dat je dan... Word je wel even op, het, uh, op de feiten gedrukt voor. Oh ja, ja, we willen met een nieuwe band beginnen. Maar ja, dan uh, moet je ook met, uh, met nummers aankomen. Met ja. muziek aankomen. Ja. ja, dat is best wel hard gegaan toen. Het... Toen, toen we helemaal eigen nieuwe nummers hadden... Volgens mij hebben we toen een nummertje of vijf, zes... Uh, misschien, wel, misschien wel zeven, ik krijg, Misschien nog met een van die oude nummers ook nog. Ja. Ja. Ja. ja, Sickness hebben we nog een tijdje ja. En nog een andere, dat ja. niet meer. Ja. Eén of twee nummers van die vorige variaties. Ja. En toen, ja. toen hadden we al vrij snel een aanbieding om met uh, For I Am King, oh. uh, Loyalty en uh, All Heads Rise, volgens mij de voorganger van, van I Am King, Zalke. in patronaat op te treden. We begonnen eigenlijk gewoon in deze hè op de bandavond. Ja. Ja. Een soort van try-out. Mm -hmm. Nou, zaal zoals dit met een podiumpie ja. en, en, en dan. Gewoon de, de oefenruimte mensen erbij. Ja. Uh, dat staat helaas ook op YouTube. <laughs> okay. Dus dan ga je later ook ja. nog loren hebben als je dat vindt. Dat was echt, dat was echt heel, heel leuk, was het. Ja. Um, en toen hadden we eigenlijk... Uh, ja, omdat ik, wat, ik had wat contacten bij Kevin toen. Van, van ja. Velser Herrie, zeg maar, een collega van ah, jou. Ja. Mm -hmm. Vanuit Amuiden. Die had, ja. ons, uh, had toen een avondje samen met John Tuin, wil ik zeggen. Dat, dat geloof ik ook wel. Ja, ja dat we toen uh, had je Heffie uit Haarlem. Ja. En uh, ja, wij Dat hadden wel goed. wat showtjes onder onze riem, hadden wat internationaal hier en daar gedaan. En, toen, en sindsdien is het eigenlijk... Uh, Gaan rollen. Gaan rollen. Ja, hoeft er ja. niet echt per se mee te zeiken en zeuren en nee. sleuren om shows te krijgen. Nee, het ging eigenlijk allemaal een beetje vanzelf. Uh, uh, ja, natuurlijk ja, je ja, moeten we ja, wel aan werken. Natuurlijk moeten we wel, je wel aan moet werken, maar schrijven het kwam op, op jullie pad. En moet wel, wel wat doen. Ja, vallen, ja, tiraan, maar, ja. natuurlijk, het gaat niet vanzelf, ja. maar... Ja, maar ja, okay. dat merk je wel later. merk je wel dat je er... Zeker als je Tsjechië, Duitsland... Als je daar even een balletje op gooit... Mm -hmm. Bij bepaalde mensen Maarten ik nou, genoeg uh, boekers daar. En ja. Ja, dan, dan gaat het vanzelf geven. Met Eerst moet je er wat voor doen. Ja, precies. En dan krijg je het wel weer terug. En dat, ja. dat is, merk je nu hier eigenlijk ook. Ja. Uh, tuurlijk moet je in het begin er gewoon uh, tegenaan. Ja, ja. Uh, logisch. Zoveel ja. mogelijk. Ja. Spelen, spelen, spelen. Ja. Dan, uh, elke... Uh, Elk kroegje, elk jongerencentrum... Oh, nog leukerder wat ja, je aangeboden krijgt. Ja, ja. Want uh, daar win je zieltjes mee. En, ja. en nog zijn wij niet uh, zo arrogant we zeggen... Oh, we spelen alleen maar in uh, melkwegpotten. Nou, het ik nog nooit melkweg staan. Nee. Melkweg, als je dat hoort, wil ja. graag in ja. melkweg <laughs> spelen. Ja, heel graag ja. <laughs> Absoluut, de kelder is nood. ik weet nog wel, op een gegeven moment... Uh, je had toen heel erg een community zeg maar via Facebook. En ik werd op een gegeven moment benaderd door iemand van... Ja, ik heb hier een Tsjechische band woensdagavond op het allerlaatste moment de show afgezegd en kun je wat regelen omdat ik oh ja. één of twee keer dan in Asgard in Beverwijk een showtje had neergezet uh -huh. uh, en toen had je nog Rock Cafe Boon en je had uh, hoe heet ze nou in de Gierstraat uh, uh -huh. de pitcher in Haarlem Pics, ja, en daar boekte uh -huh. ik toen showtjes voor gewoon uh -huh. een heel klein woensdag donderdagavond uh -huh. en ik heb die Tsjechen toen een show gegeven in de pitcher en dat werd één grote chaos mensen doken van de bar uh -huh. en dat was hartstikke toffe wij erbij uh -huh. En die gast, uh, dat is Snitter Kruka. Ik kan het niet <laughs> uitspreken. Het is een Tsjechische naam. Tsjechische <laughs> echt. We zijn inmiddels 15 jaar verder. Ik ben nog steeds bevriend met die man. Ik heb van de week nog een half uur met hem zitten chatten op uh -huh. Facebook. Uh, super tof, want die was uh, ja, boeker in mm -hmm. Tsjechië. En die deed uh, ja, hardcore shows. en uh, ja, het stonden we in Tsjechië. Ja. En uh, via hem kwamen we uiteindelijk ook weer in Duitsland. En toen was het ja. ineens van, nou, Hongarije is er ook wel een vent Die vindt jullie vet. En oh, ja. ook een paar keer gespeeld. En Roemenië. En... Uh, ja, en ze hebben wel wat wordt, landen gehad. Zeg maar. Dus uh, ja, ja, ja. ja, helemaal goed. Um, is er iemand van jullie ook nog naast uh, Nonchafal actief uh, in een andere band toevallig Nou... Of zijn jullie echt allemaal uh, uh, ja, betrokken ik, bij? Ja, ik, de ik de doe de af en toe wel eens kleine projectjes mm -hmm. uh, sinds uh, not, uh, een jaar of twee, drie, zo. So. Oké. Okay. Wat nu weer gestopt is. Ja. Ja. Ah. Ja. Ja. Dat was voor mijn Ja, dat is totaal anders. Dat is ja. gewoon echt zingen. Oké. Geen gebrul. Soms wil ik wel, maar dat mag. Ja. Niet. Nee, nee, hou je niet. Soms wil ik snel, maar ja. dat mag dan weer. Dat dan mag niet. dan weer rustig aan doen, kutje. Dus ja, het was totaal anders, een beetje country-achtige dingetjes. Ja. En het was hartstikke leuk om te doen. Ja. Uh, ik, ik heb een tijdje geleden, iets uh, van een paar maanden terug eigenlijk, ben ik gevraagd door een, uh, uh, door een uh, zanger, uh, Peter Wouters. Ik weet niet of je die ja, kent. Ja, Peter, die ja. Ja. ken jij wel. En uh, die had allerlei artiesten bij elkaar. Uh, ge gevraagd mm -hmm. om een paar nummertjes te doen. En dan, nou ja, dat oefen je een paar keer. En ja. dan uh, optreden. Ja. Hup, eenmalig geweest hoor. Ja. En dat was in de, cult, uh, in de uh, cultuurkoepel in. Uh, High Low is dat, ja. En Ken. Ik weet niet of je het kent. Ja, laatst nog in uh, een oude kerk. In, in, in Heilo geweest, maar niet ja. in de Cultuurkoepel. Maar ja. ik weet er vanaf. Ja. Nou, ik ben er één keer geweest, dat was uh, met een bier, uh, bierproeverij. Ja, dit is nog op, zeker. Dus, dus ja. ik heb dat allemaal wel gezien. Oh, ja. Maar niet gereken. Ja, ja. ja, zo duidelijk. <totstuk> <totstuk> je was er maar, dat was dan ook alles. Ja, <totstuk> ja. ja precies. <totstuk> ja. Dat was er ook alles <totstuk> mee gezien. Maar goed ja. tot je naar huis gaat, Pieter. Nee, maar... Is er niemand anders actief ergens... Uh, maar een was een leuk podium. Ja. Met uh, ja, oh, oh, iets van, uh, ik denk nog niet eens zo'n 100 man. Maar was het was ge een geselecteerd uh, uh, uh, zootje, om ja. het zo maar te zeggen. <laughs> <laughs> maar ook uh, de, de artiesten. allemaal f-, ja, ik, ik kom uit de metal. Uh -huh. Er waren mensen die uh, totaal ook uit de blues kwamen. En en van uit, uh, alles, van uit. alles ook, ook een mengelmoesje. Ja. Maar die eigenlijk uit hun comfortzone uh, Werden moest, ja, werden gerukt, ja, om het zo maar te zeggen. Jij gaat dat doen, jij gaat ja. dat doen. Okay. En dat ja, was hartstikke leuk. Ja. He, ik deed dan een nummer, twee nummers. Ik deed een nummer van uh, Motorhead, maar oh, dan okay. akoestisch. Of ja. Voices in the Sky. Ja, ja. Nou ja, dat ligt me wel een beetje, maar ja. het moest akoestisch. Dus, nou, netjes, maar dit noem. was een beetje een jolig nummer werd het eigenlijk. Ja. Nou ja, daar ben ik wel voor. Ja. <laughs> jo, <laughs> jo. <laughs> En... Uh, het, het tweede nummer dat ik dat de, uh, toen deed uh, was, uh, uh, kan ik iets voor je doen? Van Huub van der Lubbe, oh, van de Dijk. Oh. Oh, ja, ja. oh, dat is mooi. Ja, ja. ja en verdomd, uh, ja, oh, hij is een mooi nummer. Ja. Maar ja, ik kreeg, kreeg eigenlijk uh, twee maanden van tevoren, kreeg te horen van, uh, zou jij die willen doen? Ja, uh, prima, maar ja, dan moet je even gaan stampen. Mm -hmm. en, uh, verdomd, ik kan het ook nog. Het stampen. Stampen ja. als in de tekst of ja. als in de, ja. de tekst? Ja, ja nou, de, de, om het in je kop te printen. Ja. En, uh, want ja, uh, als er zijn, dan is het wel in het begin zeker... Uh, makkelijk vanaf een stukje tekst, uh, vanaf een blad of wat dan ook uh, te zingen. Maar mm -hmm. ja, uh, daar kom je niet geloofwaardig over, nee. vind ik uiteindelijk. Uh, en ik heb jarenlang met de, de tekstboeken op de grond uh, uh, <laughs> <Okay>. gehad. Yeah. <laughs> met, uh, met het be begin van, uh, en dan en Dark Day Remains. En, uh, nou, op een was meer geloof, hè? Het Was niet, Je had het niet nodig, het was meer bijgeloof. Nee. Nou, het had moeten liggen, die map. Ja, wel? en dat is het Bommen, want op mm -hmm. uh, een gegeven moment was die map weg <laughs> <laughs> en die had iemand meegenomen en die had hem weggesmeten. Oh. <laughs> ja, en, en, dan, en dan moet je wel. Ja. Ja. Ja, en dan merk je gewoon dat het uiteindelijk gewoon in je hoofd zit. Dus ook met dat, uh, met dat uh, uh, akoestisch dingetje dan. Mm -hmm. Ja, uh, was het ook uh, gewoon printen, printen in je kop stampen ja. en uh, nou, je doet het dan gewoon ja. uiteindelijk. Want okay. het zit er gewoon in. Ja. Nee, en dat, dat was heel ja, is gewoon leuk om te doen. En het, als het één keer in de zoveel tijd een keertje voorbij komt, vind ik het prima. Dan doe je dat zo weer. Ja, hoor. Oké. Okay. Okay. En, en verder, naast uh, dit project van jou, uh, doet niemand anders uh, iets anders? Ja, al de, de, de bassist zit dus heel ja, erg in de enge machine. Ja, ja, die zit in de enge machine. Uh, dat ik heb wel vroeger wel een paar andere bands er ook oh. naast ja. gehad. Ik mm -hmm. heb uh, een tijdje in. Uh, in eerste instantie in Dead Unity. Eigenlijk ook een beetje na nou, de eerste twee jaar... beetje kwam Dead Unity voorbij. Daar ging ik basgitaar in spelen. Mm -hmm, ja. Dat was uh, ja, gewoon uh, hardcore punkrock. je, ja. Alle zeven nummers die allemaal 1 minuut 30 duurden. En uh, redelijk, redelijk snel en efficiënt uh, gewoon recht toericht aan hardcore. Knallen, ja. Dat heb ik een tijdje gedaan. Dat is een beetje een soort van, nou, de motivatie om veel te doen. Mm -hmm. Bandleden super tof. Hartstikke leuke gasten. Uh, Sven, Jos en... Uh, en Mad Pet mm -hmm. uh, uh, is de oude drummer van Uppercut. Voor de, voor de luisteraars die echt van ha, hele oude hardcore haalde, yeah. houden. Uh -huh. um, uh, gedaan. En ik ben op een gegeven moment in een soort opvlieging van... Nou, ik wil ook uh, in nog, in, nog weer in een andere band. ben ik bij 21 Gun Salute uh, erin gegaan. In Amsterdam, vanuit Amsterdam, een hardcore band die toen veel optrad. Eén okay. toertje meegedaan. Ja, ja. En dat is uh, volledig geïmplodeerd. Oh, ja. okay. <laughs> uh, dus toen dacht ik ook van ja, nou weet je, ik heb kinderen... Uh, ik steek heel veel tijd in zeg maar van, uh, van shows tot merch, tot, uh -huh. uh, tot teksten, tot muziek, tot samen in de oefruimte, ja. radiointerviewtjes. Dus ik had zoiets van, ja, het is wel goed zo eigenlijk. Ja. Ja, ja. Ik koop wel een nieuwe gitaar dan ben ik ook blij, of ja. niet een andere bind. Nee, precies. <laughs> je hebt je handen sowieso vol aan uh, nonchafel. Ja, bij vlaag, dat is wel ja. de goede, want soms staat het te hollen bij ons. dus ja. nee, zo, Nu ineens, we hebben langere tijd heel weinig... Ja. Komt er heel erg uit, vanwege vakanties of kinderen ja, of werk. werk, buffet, werk, of, werk ja, een heel veel dingen, dingen om Maar dat ja. moet allemaal ja. wel te combineren zijn, natuurlijk. Ja. Ja. Ja, ja, en, en ineens, de afgelopen maanden, is het weer ja, ...zit we vaak in de oefenruimte. Weer in. Ja. Uh, uh, hebben we weer shows en uh, dan loopt het gewoon. En dan loopt het weer lekker door. En uh, ja, nou hebben we weer plannen voor de VP-release. Ja, dus, uh, inderdaad. Ja, nou, maar goed. wisten jullie ook uh, precies wat voor stijl metal jullie wilden spelen in het begin van Ron uh, Nee. Dat was nog niet duidelijk. Ja, nee, dat is heel erg zoek, hè? Zeker in ja? het begin. Ja. ja, nou, we zeggen nee, maar het is wel, uh, het is eigenlijk nog steeds een beetje zo. Maar uh, ik, ik denk, denk dat we gewoon eigenlijk muziek maakten wat we leuk vonden ja. of vinden. Ja. Ja. Eigenlijk ja. zo, uh, dat is een beetje bij elkaar gepropt. Ja en dat, dan word je al gauw uh, zit je nou ja waar zaten dus al gauw in de trashy en in de in hardcore, de, in de ja. hardcore kant. Ja, ja precies eigenlijk ja. Uh, dat, en is de, uh, dat is merk je dus dat, dat we daar van houden ja, nee, ja. Dat, uh, nou, als je kijkt naar Marijn, is echt wel een oude oldschool old school metal liefhebber ja uh, inderdaad van, uh, van motorhead tot, uh, tot oude trash ja en, de jaren en uh, 80 trash zeg maar ja, ja en, en Lucas die komt komt echt ook wel uit oude Trash van Sepultura, Slayer... Mm -hmm. maar ook wel weer... melodieuze hardcore, zeg maar... komt die mm -hmm. uit vandaan. Okay. En uh, ik, ik, ik zelf zit meer in... in uh, melodieuze hardcore zeker. Ja. Uh, terwijl ik uh, van hele, hele technische metal ben, echt goed technische metal metalbands... kan ik ook genieten. Ja. En, uh, ja, dat is dan niet per se in je band terecht te komen. Ik kan het ook helemaal niet spelen, dus dat valt ook nooit mee. <laughs> dat lukt <laughs> mij helemaal niet. <laughs> en dat Erik is... is, uh, is uh, nou, een beetje nieuwe ontdekkingen soms ook, hè? ja. Dat hebben we wel gelukkig allemaal wel, denk ik, als je met uh, muziek bezig bent, tot, tot je weer iets nieuws tegenkomt wat, je, wat je pakt. Ja ja. ja. ja, weet je, ik had, uh, uh, uh, hoe heet ze, uh, Bleed From Within, die, mm -hmm. die, die, ja, uh, die schotten uh, ja. die ik uh, op mijn lijstje had gezet, uh -huh. ja, had ik een jaar geleden nog nooit gehoord, maar zo vreselijk. Ja, het is al een keertje live gezien. ja ik had het okay. nog nooit gezien, maar ik ben zo de indruk van wat zij uh, gitaar, melodie, ja. Ja. textueel kunnen. Ja. Terwijl het eerste nummer van de Straks van Stick to Your Guns is gewoon eigenlijk. Er wordt ja. drie keer het helezelfde fucking ja, riedeltje herhaald. Ja. Met een stomp in je gezicht en een, en een ja. melodieus stukje. En een, is het ook klaar, lekker ah, hardcore, twee ja, minuten. En dat is ook twee een beetje jullie uh, stijl, zeg maar. Ja, ja, doet, uh, ja. drie minuten nog wat of zo. Ja, is, ja, precies. Ja, maar dat is ook een beetje jullie aanpak, zeg maar. Lekker toerecht uh, aan. Ja, van recht recht toe, recht kort. Aan, We, we hebben een nummer van 1 minuut 28 zicht. en ja. we hebben ja. dan een nummer van 5 minuten nog wat. Weet ja, je precies. Ja, het is uh, heel wisselend, inderdaad. Ja. Uh, wat betreft uh, de belangrijkste invloeden, je noemde ze net al. Uh, uh, je had mijn Spotify-lijstje toegestuurd met een aantal ja. namen. Sommige bands staan er zelfs een aantal keren in. Uh, welke bands vinden we zoal terug op deze lijst? Uh, die vanavond niet gedraaid gaan worden. En uh, vooral niet uh, ongenoeg mogen worden. Oh, voor, voor degene die je niet hebt. Ja, ja die uh, ik uh, niet uh, heb gekozen. Maar wel bands die wel. Oh, Gewoon Metallica, ja. laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, ook, ook heel belangrijk. Uh, gespeeld, ja. Man, of ja. in mijn geval... Uh, mm -hmm. uh, uh, ja ik weet niet welke ik kom er ook even niet op maar ik weet welke ja. je bedoelt ja ziek destroy, de en, ja. en dat heb ik dan weer met uh, one ja. ja one van metallica ja je ja. ja, wordt er helemaal gek van maar toch ja. is het dan met uh, ja. metallica wel geweldig wel echt, we echt gewoon, euh, gewoon eigenlijk voor iedereen die uh, of elke metal band wel een belangrijke in, uh, ja, de inspiratie denk ik ja. zeker whip Black. maar goed we kiezen natuurlijk wel een beetje de wat minder voor de hand liggende uit natuurlijk ja nee maar is natuurlijk geweldige band maar ook, ja. ook, uh, ja, weet je, ik kom zelf ook wel heel erg uit de symfoniezoek. Ik ben mm -hmm. heel erg fan van Marillion. Ja. Ik kan Marillion geweldig, nog steeds draaien ja. en echt een, ja. een, een, een brok in mijn keel krijgen. Mm -hmm. uh, maar ook oude kajak en zo, ook gewoon geweldig. Nederlands. Ja. Grappig. Mooi. Dat ja. vind ik heel ja. vet. Ja. Ja. Ja. Dat, ja. ik, ik, ben, ik kom eigenlijk een beetje uit de, uh, van mijn ouderskant aan. Ja, die waren gek van Queen. Mm -hmm. mm. Dat soort uh, uh, stijl. Goed. ja nou. Ja. Weet je, uh, dat je op een gegeven moment... Dan ga je in mm -hmm. Ja, het was in die tijd natuurlijk... Ja. Uh, ja. Ja. ja, en dan krijg je van alles wat mee eigenlijk. Ja. Ja, voor mij was het of eigenlijk heel goed. snel... Ja. Ik, was, ik, was, ik heb een foto van mezelf, ben ik uh, vier jaar... Met mijn cup op en een, een, een tennisracket. Het mag één keer raden wie ik nadeel. Ja, Kus. Ja, met mijn buurjongetjes. Ja, ja, ja. En daarna is het echt... Is het, het is nooit meer goed gekomen. Nee. Ik heb wel... Nee. Ik, heb wel uh, ik, ben, ik ben helemaal gek van, van... Ik heb een guilty pleasure. Mm -hmm. toe op de radio. Ja, mag Michael. hoor. Ik, George, Michael, uh, George Michael. George Michael is jouw guilty pleasure? Geweldig. Ja. Wat een muzikant. Wat een ja. tekst. Wat een ziel. Okay. Uh, maar ik ben eigenlijk gewoon eigenlijk van de jongste vader al... Ik denk dat D.R.I. was mijn tweede plaat. Turn Up The Base was mijn eerste cd. <laughs> ja, ja. Turn of The Base oh, had ik ook nog vroeger. Turn the ja, ja, ja. en daarna was het gelijk de D.R.I. Dat was ja, gewoon ja. klaar. En toen kreeg ik van mijn vader, kreeg ik volgens mij Meatloaf En toen had ik heel snel ah. al kistplaten. Oh ja, oh, ja Meat Loaf. Ja. Ja, bij mijn thuis oh, werd ja. er ook ja. mee dood gegooid. Bad yeah. of Hell. Oh. Ja, oh, oh. Ja. ja, klopt. Ja, ja, ja. ja. Mijn ja vader die vader hadden bij ook een op het kastje in de woonkamer van... Ja, onthoud, ja. dat gaat vanavond aan. Ja. Mijn vader draaide dat volgens mij elke avond één keer. Minimaal. Ja. Ja, dus, uh, en Stones. Echt, uh, heel veel Stones. En nog steeds heel veel Stones ja. vanuit huis. Grappig eigenlijk. Ja, Nooit een Beatles, leef Beatles al mijn ouders waren geen ja. Beatles. waren Stones liever. Oh, mijn de vader Euro. was wel Beatles. Mijn vader ja? ook wel Stones en Beatles. Oh ja? ja, ja okay. Die ja, vonden ja, ja. allebei die geweldig, wel, al een maar wel kamp, van de Beatles. Beatles. kamp kwam Stones toen? Ja, klopt. Dat was vroeger, ja. Maar, uh, ja mijn vader was toch niet uh, van één kamp. Nee, die, die, die vond ze allebei geweldig. Mijn ouders gingen ja, daar mee. helemaal niet in mee. Nee. Dat is dan wel weer grappig. Die waren ook wel van de klassiek en al dat soort dingen. En... Blues en Jazz ook. Ah. En, uh, en ik weer, uh, nou geef met Queen. Daar waren ze dan ook helemaal gek van. En ja. Ja, Bowie, wat, wat ik net al zei. Maar. Uh, als je dat dan weer... Hè, je hoort heel veel mensen over... Ja, de Stones, nou, ja. de Beatles kant. Ja. Daar gingen ze helemaal niet. Nee, het was niet uh, nee. aan hun. Nee, nee denk State. ik niet. Wel grappig. We moeten even een beetje de tijd uh, in de gaten houden. De ja, ja, ja, tijd vliegt, dat ja. is gezellig. Super, maar uh, we hebben nog een heleboel vragen te gaan. En heel veel muziek nog. Uh, ja, want we hebben nu nog maar uh, tijd voor drie uh, van deze bands... die ik uh, uit jouw lijstje heb gekozen. En als uuropener... Uh, hopelijk, uh, hopelijk van ons wat ik ook dat jij wat toegevoegd. Ik heb wat toegevoegd. Ja, ja ik, ik heb de, de lijst van jou doorgekregen, dus ik heb geen idee ja, wie geen wat, wat toevoegde. Maar... Lijst, dus, ah, okay. We horen graag wat komt, je gaat spelen. Er komt zo direct uh, natuurlijk uh, Bleed from Berlin. Je had het hem al genoemd. Oh, okay. uh, stick, uh, stick to your guns wilde ik nog even over hebben. Het nummer wat we net hoorden, is yeah. uh, Forever. Waarom is deze band juist zo belangrijk uh, voor uh, de boodschap? de, boodschap. de boodschap. Ja, ja zij, hun teksten die zijn zo ontzettend maatschappelijk betrokken. Ze ja. uh, zijn uh, far, far uh, ja, gewoon mensen die echt heel erg van, van allemaal van, van vegetarisch zijn tot goed doen voor de maatschappij, ja. tot vrijwilligerswerk doen uh, en, en gewoon textueel echt een, een, een stomp in je kano elke ja. keer. En ze hebben hele mooie melodie, melodieuze stukjes en er zit ook gewoon uh, ja, 1 minuut 30 beuken in ja. en, uh, waarin er drie akkoorden op een gitaar voorbij komen. Maar ja. ze, ze zijn echt wel de. Ik vind ze echt de koning van de hoek. Als je hun okay. een of twee keer luistert, dan uh, kan je het meezingen. Ja. Of meebrullen. Oh, een, uh, een hele goede, en echt, echt een hele belangrijke boodschap. Uh, ja, en de, de die boodschap vinden we dus ook... Uh, dat is echt heel belangrijk. Ja. ja, en die vinden we dus ook terug, uh, die boodschap... Uh, ja, de mee ja, dat je al ja, ja. eerder aan kaarten. dat ja. is ook de boodschap uh, van Nonchafal. Dus, uh? Nou, er komt ja. wel veel in onze teksten terug. Al is het wel ja. veel ja. autobiografischer de laatste okay. periode. Ja, klopt. Ik vind wel dat ik... Dat ik Zeker met Trapped Inside, uh, wat dan weer een release voor deze nummers was. Mm -hmm. Dat was echt wel over ja, toch een beetje in je eentje voorstaan. In je hoofd zitten met allerlei shit dat proberen uit te werken. Ja. Toevallig kwam dat ook een, een beetje in die periode van de corona kwam ja, het uit. Ja, ja. zeker. Maar dat, ik weet niet zeker of dat daar nou echt mee te maken had. Maar dat maakte het wel extra, volgens ja. mij. Het was, wel een, het was wel een fase waarin dat veel speelde. Ja. En um, ja, het is wel een van de beste teksten, denk ik, die wij hebben... Mm -hmm. We uh, hebben het nu over de, de single Trapped Inside. Trapped Inside. Ja. Ja, ja. Die zal jij dan ja. waarschijnlijk niet spelen. Um, ja, nee, die gaan we in twee uur draaien. Ah, daar gaan ik het ook ja, straks oh, nog dat over hebben. Nee, daar komt allemaal nog aan bod. Uh, en ik heb ook nog een, een hele cheap-ass uh, uh, ripple van, uh, van uh, Madball. Die heet uh, This is Why We Do It. Uh, ja, uh, die <laughs> komt ook uh, voorbij. Als we daar nog tijd voor uh, hebben, ja. zo direct. <laughs> het gaat, uh, gaat snel de tijd. Uh, nou, ja, jullie volgende twee keuzes die gaan we zo draaien. Uh, Bleed from Within, dus die, uh, noemden we het net al. En Machine Head. Uh, ja, kun je ook even in een korte lijden toelichten waarom juist deze bands weer belangrijk zijn en waarom Machine deze nummers in. Uh, bijzonder. Uh, Machine Head. Ja, Nou, dat was eigenlijk voor mij de, de eerste keer Dynamo. En het was zo vernieuwend voor mij. Vernieuwend. Mm -hmm. uh, en dan heb ik het over het hele band, niet eens over dat nummer. Nee. <laughs> <laughs> ja, dat vond ik zo te gek. En de, de, de krachten en de power. En uh, als je een band voor het eerst ziet die. Eigenlijk, nou ja, toen de tijd was Dynamo mm -hmm. upcoming was. Ja, is 8, nou, wat is het? 2000? Ja, 98 dit, wat, volgens mij, toch? Dit nummer dateerde 2007, maar... Ja, oh, maar okay. de band zelf die ja. in Dynamo... Uh, 1994, Ja, Sowieso mijn Dan brachten ze... Lang geleden. Ja, heel lang geleden inderdaad. <laughs> <laughs> Oké, okay, uh, we gaan hem uh, draaien dus. Uh, Bleed voor Mordin eerst met uh, Ruina, als ik het goed uitspreek. Ja. En dan sluitend uh, Machine dus met Aesthetics of Hate is gekozen. Tot zo. Blijf net.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 Son of a bitch! You put it on fire! Dat waren de Bay Area Groovy treasures van Machine Head met Aesthetics of Hate. Afkomstig van het album The Bleeding uit 2007. Aansluitend op het Schotse Bleed from Within's Ruini, Ruina. Die we terugvinden op het album Era uit 2018. Welkom terug. Ik zit hier nog steeds met Maarten en Pieter van de hardcore metal band Nonchalant uit Haarlem en omgeving. En is Haarlem eigenlijk ook jullie uh, thuisbasis? Daar nee, want we hebben een oefenruimte in de Muiden, We dus ja. in de bunker. Okay. Ja. Pieter is, is wijker. Even Wijker. Ik ben een wijker. Okay, ja. Erik en ik komen allebei uit Haarlem. Okay. Lucas Amsterdam. En Marijn uit Kastrikum. Kastrikum, ah, ja. Okay. ja. Duidelijk. Oh, ja. Right. Ja. En, uh, hoe vaak uh, repete uh, repeteren jullie? Uh, jullie Veel, te Veel te weinig. <laughs> <laughs> nee, we, we, Hoeveel, we hoe vaak hebben allemaal kinderen en werk, dus... Uh, ja. Om de week op woensdag is een beetje het gemiddelde. Ja. Er waren tijden dat we echt gewoon... Elke in, woensdag. Elke woensdag ja, ja. Maar op een gegeven moment krijg je shows. En dan, uh, nou ja, en dan uh, oefen je voor de show. Mm -hmm. uh, en af en toe oefen je om het te schrijven. Maar uh, en af en toe heb je een tour. Ja, dan hoef je eigenlijk helemaal niet. Nee. Dus okay. uh, ik denk om de week dat wij wel... Uh, wel oh. Ja. En komende woensdag weer, uh, vertel je. Ja, ja. zeker. Ja, uh, ja. Woensdag... Uh, we, we, Mag ik al een showtje pluggen bij? Of, uh... Ja hoor, zeker. Ja? Ja. Ja. Wij, uh, wij hebben aanstaande donderdag in uh, Podium Victory... Daar hebben wij een show uh, ja. met onze goede vriendjes van Zero Tony. Ja, ja, ja, ik. Ja, Ook ja. Uh, onder andere uh, met Nicky daarin van uh, Metal For My Help. Yes, wat yes. een ontzettend mooi platform is voor de Nederlandse metal scene. Zeker ja. weten. Zij ja. releasen daar hun, uh, hun EP genaamd World at War. Yes. Het is nogal een thema op dit moment. Mm -hmm. Nou, inderdaad. Uh, en daar speelt Hallowed Fire. Ja. Fucking vette band. Bloit. oud Oudverdiening. Bloight. Ik denk dat ze daar ja. net zo lang bestaan als wij. Ik denk uh, het wel. Uh, en wij. Yes. Uh, in, de, in, de, in de victory uh, donderdag 22 mei in Alkmaar. Tickets zijn nog te koop. Kijk. Dus uh, ga erheen, inderdaad. Uh, ga, ga er alsjeblieft ja. heen. Uh, is Onder andere waar ook de metal battle gehouden wordt ja, presenteer ik. Daar wou ik ook nog een vraag over stellen. Want daar uh, heb jij ook uh, natuurlijk uh, ja. jury uh, voor, uh, ben jij voor. Gejureerd gepresenteerd. Ja. Ooit hebben wij een voorronde gewonnen met Nansjeval toen nog in. Horen, de, de Horen manifesto. was het. een manifesto, ja. Ja, toen stond er volgens mij op het podium van. No, we want a motherfucker. Really? <laughs> oh, ja. maar als we waren een hardcore band en heel veel van die ja. oude metalboeren. Die, zingen, ja. die het ja. hardcore. Ja. Ja. Wij vonden onszelf heel erg trash eigenlijk. Wij dachten echt van, nou weet je, 190 bpm, ja. veel, uh, veel 16e en, uh, en zelfs 32e erin. Dus we hadden dus niet gezegd, nou we zijn een trash band. Ja, um, ja dat, dat doe ik inmiddels tien jaar. En 10 jaar, ja, in wel, die ja. zaal spelen wij dus lekker. Uh, met nonchafel ja. en uh, kom op Le tijd. En het wordt een ja. de gekke EP-presentatie ja. van ja, De Deur, Deuren gaan open om zeven uur. 7 dus uur. uur. Okay. Ja, de ja, eerste band volgens al mij, al half acht, acht kwart voor acht. Ja, Dat dus zal best best duren, denk ik. Ja. Ja, de eerste band is Hallowed Fire, dus ja. kom op tijd. Ja, die wil te niet missen. Kom die gasten supporten. Zeker weten. Oh. Dus, uh, en jullie ja. spelen dan als tweede? Of volgens mij als tweede. Dan Bloit. En, en dan natuurlijk afsluiten met Ja, Ja. leuk. Maar goed. Um, nou, wou ik het nog even hebben over de boodschap. Hè? Jullie zeiden het net al, PME. Jullie hebben een uh, bepaalde boodschap. Um, um, wat voor een boodschap is dat precies wat jullie willen doorgeven aan de luisteraars? Nou, uisteraars? toch uh, nog wel een beetje positief in deze wereld. ja. Ja, vanzelfsprekend. Ja, ja, vast ja. ja. Uh, ook ja. Uh, Godverdorie, we, we, we hebben allemaal wel we en normen meegekregen. Mm -hmm. ja. uh, en dat raken... Sommige mensen hier ook wel een beetje kwijt. Ja, Zeker. Eh, eh, Dat is altijd al geweest natuurlijk. Mm -hmm. Maar ja, je merkt het wel. Ja. Bepaalde... Het is een erger geworden eigenlijk ja. sinds ja. De, de coronapandemie. No. Eigenlijk heb ik het ook ervaren nou. dat het erger is geworden. Eigenlijk ja. wel. Van, ja. uh, ik eerst, ik eerst. De rest kan stikken weet je ja. wel. Ja, alles van op mijn werk. Het klinkt er allemaal wel ouderwets, maar het is <tie> misschien ook wel zo. Oh, jij was niet de maar Daar is... ken ik je toch van. Bokker, me. Bokker, me. Dat is toch niet meer van deze uh, tijd. Wat jongen. <tie> <tie> ook nog een radio show wil maken uit 1930. dan kan dat oh, ja. met Pieter. Daar kan we met Pieter, inderdaad. We hebben een man gevonden. De boodschap is overkoepelend wel positief. Maar er zit ook wel... Weet je, tegen alles wat shit is, is er, ook wel, er zit ook wel politiek geëngeerde en mm -hmm. persoonlijke fuck you's tussen. Weet je ja. Maar ook ja. heel veel dankbaarheid. Ja. Uh, weet Sowieso. Wel. Ja. We hebben een nummer dat straks gespeeld wordt van ons. Dat heet All I Own. Ja. En dat is echt wel een bedankje van... Uh, ik, ja, ik heb die tekst geschreven, maar het is een bedankje van ons allemaal naar... Vrienden, vriendinnen en vooral onze, onze vrouwen. Mm -hmm. uh, die het altijd maar toestaan dat wij altijd in het kutrok zitten. Ja. Of ergens door, door Europa rondreizen. En uh, zondagnacht of maandag rond kapot terugkomen. Ja. Daar ben je heel ja. dankbaar voor. Ja. Maar het is eigenlijk ook een nummer die je zelf kunt invullen. Ja, het heeft iedereen is sowieso. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dat, dat vind ik het mooie eraan eigenlijk. Ja, is ook grappig dat je dat zegt. Dat zegt die zanger van Pearl Jam altijd. Mm -hmm. Die probeert... Soms wel uit te leggen waar je iets over gaat. maar zei, ja. en Voor de rest, weet je, maak je eigen betekenis van. Haal eruit wat jij eruit ja, wil halen. Um, ik denk alleen, alleen, This is why we do it. Die is wel echt heel recht voor zijn raap. Mm -hmm. uh, dat is gewoon ja. echt een, een hardcore entumpje. Ja. Zoveel mogelijk mensen op het podium, hopelijk dat ze in, in de maat. En een beetje in de toon een beetje meebrullen. Ja, ja, vaak ja. niet. Nee. nee. <laughs> dan wordt het wordt een grote een grote klirrelstooi. Ja, maar wel heel tof. Ja. Ja. Nou, die uh, EP gaan we nu in het tweede uur draaien. We hebben helaas geen tijd meer voor uh, jullie werk in dit eerste uur te draaien. Maar ja. uh, we gaan hem uh, straks meteen als uuropener. Uh, dan knallen we het eerste nummer erin. Dat is helemaal goed. Uh, goed. goed. P-didline, zoals ik maar liever is. Ja. Ja. Yes. En dan uh, ja. daarna uh, draaien we de andere twee nummers uiteraard van de 3-track EP. Ja. Helemaal goed. Um, um, wou ik nog een laatste vraag stellen. Uh, waar haalden jullie inspiratie vandaan? Uh, vooral uit politiek, denk ik, uh, voor jullie ja. teksten. Persoonlijke ervaring. Persoonlijke ervaring ja. Ook. Politiek, ja. Je, eigen, je eigen emotie. Soms is het heerlijk om van je af te... At the last time, in mm -hmm. 1 minuut 28, is gewoon ja. echt één grote fuck you. Van, ja. Dat is de laatste keer dat je me belazert. God, ja. Godverdomme. Ben het nou eens een keertje zat? Ja. Ik nou, ben je zat. Genoeg geslikt, om ja. het zo maar te ja. zeggen. Genoeg. Ja. Uh, is de druppel. Uh. Nou, ja. trek ik mijn bek open. maar... Ja. Soms is het dat is ook de niet laatste. altijd goed, hè? Nee, nee, nee. nee, nee. nee niet altijd. Helemaal. Het lucht wel lekker op, want het, dat is zeker. Op. Ja. het is altijd het laatste nummer in onze set. Dus het is echt van... Bar, bar, bar, zo. En nou oh, gaan liever, ja. Ja. Ja. dan gaan we naar de park. Ja, dat is echt heel lekker. Terwijl wij altijd... We hebben fucking veel lol. Ja. Uh, maar ja, je kan er ook gewoon veel energie en frustratie in kwijt... als het even ja. nodig is. En we Al hopen zeker. dat de luisteraar te geven. En af en toe is dat gewoon nodig, ja ja zeker ja, ja. helemaal goed ja, ja sowieso metal is altijd een heerlijke uitlaatklep in het algemeen oh, nou ja. ja sowieso ja, ja. Dus, uh, de dagelijkse sleur van het werk en de mensen ja. om ons heen uh, te vergeten gaan we gewoon naar een concertje gaan we lekker oplossen ja, alles van jou ja dan ja. therapie, hè ja. het is een stuk goedkoper dan sowieso therapie. ja en veel meer ja. uh, gewaardeerd en, uh, en leuk. Ja. Ja. <laughs> dat sowieso. Ja. ja, ik kan wel op uh, donderdag bij een therapeut. Dus maschine in de zaaltje ja. staan. Denk, oh, lekker. Harder, hey. Pure therapie, inderdaad. Ja. Ja. Dat hebben we gisteravond nog gedaan. Heerlijk. <laughs> ja. dus, uh, nee, we gaan uh, zo direct eruit uh, met, um, ja, met een nummertje, wat ook een belangrijke invloed is geweest. Hè. Um, dat gaat om, uh, even kijken, Comeback kit. Ik heb ja. het nummer Wake the Dead klaarstaan. Um, Kunnen we me nog even kort in een kleine minuut uitleggen waarom uh, deze. Uh, omdat uh, als je kijkt naar veel van de, van de wat meer de melodische kant van geval, mm -hmm. uh, dat komt zeker qua riffjes wel uit uh, comeback-kit-achtige muziek. Ja. Heel veel octaafakkoorden die mm -hmm. over een hoofdakkoord heen gaan... die mm -hmm. de melodie maken. Uh, dat hebben Lucas en ik allebei in ons uh, speelstijl. Uh, en, ik, ja. en ik ga met, zeker met, met, met Pieter en Erik ga ik al 100 miljoen jaar naar shows... Ja. En op een of andere manier denk ik dat ik kan bij Kitty Stick Your Guns. Met, zeker met Erik, echt 50.000 keer gezien heb. Okay. Dan krijg je automatisch dat je denkt: oh, dat is vet. Snelle gitaren, ja. hardcore riffjes, de amazing vibe, dingetjes. De vibe die erin zit. Ja, uh, ja. Okay. belangrijkste invloed is ook wel deels voor Nonchafal geweest. Dus. Ja, ja, ja okay. veel. Ja. Helemaal goed. Nou, we gaan hem instarten. Bedankt voor uh, dit eerste uur zover. Tot uh, na het nieuws van tien uur. Dan gaan we al het werk van uh, Nonchafal proberen te draaien. Blijf luisteren, dus.